Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Het koffertje is in de Tweede Kamer. Vandaag bied ik u de miljoenennota voor het komend jaar aan. Traditiegetrouw biedt de minister van Financiën die miljoenennota... waar alle plannen voor komend jaar in staan, aan aan de Kamer. En dit jaar doet minister Kaag dat voor het eerst. Voor veel Nederlanders, zoals we weten, is het geen feestelijke tijd. Verre van dat... Daarom komt het kabinet met een groot pakket aan maatregelen... om met name voor de mensen met de laagste en middeninkomens... de gevolgen van de inflatie te verzachten. De meeste plannen in die koffer waren al uitgelekt. Dat is ook zo'n traditie. Het minimumloon gaat omhoog met 10%. De belasting op werk gaat omlaag. En de belasting op winst en vermogen stijgt juist. En er is net meer bekend geworden over het prijsplafond voor gas- en stroomprijzen. We gaan een maximale prijs voor energie betalen... Het gaat 1 januari in en scheelt een gemiddeld gezin volgens het kabinet elke maand zo'n 190 euro. Een Nederlands stel is verdronken voor de kust van een badplaats in Zuid-Spanje. De man van 56 en de vrouw van 55 zouden zijn meegesleurd door een sterke stroming. De vrouw probeerde de man nog te redden, maar werd toen zelf onder water getrokken. Hulpdiensten konden niks meer doen. Duiven zien er onschuldig uit, maar een duif in Flevoland heeft een kettingbotsing veroorzaakt. Een automobilist ging vol op de rem toen de vogel op de weg bleef staan. Drie auto's knalden bovenop hem en ook de duif werd aangereden. De dierenambulance heeft de gewonde duif uiteindelijk naar een dierenarts gebracht. En snackbaar eigenaar Marco uit het Zuid-Hollandse Pool Dijk kan meepraten over de hoge energierekening. Hij schrok zich kapot van die rekening afgelopen maand. Vorige maand hebben we 3400 euro betaald. Ik zeg dit moet een fout zijn. Ik ben in de telefoon geklommen en uiteindelijk wordt er gezegd van meneer, we maken een creditnota, maar het wordt wel eerst afgeschreven. Daar ben ik echt boos op. Het energiebedrijf geeft de fout dus toe, maar het geld wordt wel eerst van die rekening gehaald. Maar Marco is niet van plan om het voor te schieten. Ik laat mijn rekening blokkeren. Ik ga hem ook echt niet betalen. Je komt het maar halen. Je neemt me wat in beslag. Je moet me lekker zien met je zo, want ik ga hem gewoon niet betalen. Dan heb ik het weer nog. Komen de komende uren nog wat buien. Vanavond droogt het op en we krijgen een koude nacht. Morgen warmt het weer op. Dan krijgen we aardig wat zon en wordt het een graad van 18. ZFM. Verkeersupdate. Dit is zijn de hart de van de ANWB.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 Waarom de van de casebo... Morgen even naar buiten en ik zag uh, inderdaad, nou, nou dat wordt een rainy day, dus uh, we kunnen die single van uh, weer eens dus, uh, uit de kast gaan halen en uh, vandaar ook uh, dit keer voor je gedraaid inderdaad, I Like a Japan, zo heet uh, deze plaats. Zo dadelijk uh, alles over uh, Nick de Vries, ja wat voor plekje gaat hij krijgen? Krijgt hij überhaupt wel een plekje? Je hoort het zo meteen in de Pit Report bij CFM. Ever. Ik uit de jaren 80 met Ebony en Ivory. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Wat een race hadden we vorige week. Albert-Jan in Italië daar op Monza. Met ja. Nick de Vries natuurlijk met name. Daar hebben we het dan even over. Want hij werd die auto ingeslingerd. Je zit nu wel aan de koffie, maar over vijf minuten moet je de auto in. Dat, zo ging het zo'n beetje.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 You wanna get out? what you gonna do? Ooh.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 Ja, ongelooflijk. ja, ja, ongelooflijk. Voordat we die gaan doen, gaan we uiteraard nog even de andere wedstrijd meenemen, die vanmiddag even na 12 uur gespeeld werd.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 Ook een week in de autosport, into de autosport, want Max is het dier van deze week. Wat you you in a rope. I look too good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 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierethuiskennemerland.nl, want ook onze Max verdient een thuis. MUZIEK always good for the ganga, oh sailor. To be oh uh, sugar Um. Can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Yeah, oh, baby, I understand that I want to be the young man. Mm. You think you're pulling over on me? Well, honey, baby, just you white and And we say, oh, En dat was Ready for the World met de single Oh, Spila. Zodat ik het mooie gedicht van de dag blijf daarvoor luisteren naar GFM. Want die komt na deze van Steve Wingwood in Higher Love.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 de Drenthe fiets, dan bleef ik mij verbazen Over de stilte, op die eindeloze hei Als ik de Drenthe fiets, dan word ik toch bekend Dat ik mij thuis vuil, hier hek een schik Mijn vitamine stoot, het lek haast een verslaving Als ik de Drenthe fiets, dan geef mij daar een kick Stuur stevig in het zadel, blik op oneindig vastberaden. Fietst wij er Drenthe rond langs mooie plekjes. Crisis team, hier zal de stress van zo verdwijnen. Drenthe is fietsen en fietsen is gezond. Als ik de Drenthe fiets dan zie ik de bevolking. Ze bent gastvrij hier, staat hier altijd dit klaar. En alle mensen die hier fietst, zult met mij zeggen. Drenthe is fietsen, dat is nou Drenthe, eerlijk waar. Als ik de Drenthe fiets dan vul ik mij ontspannen. Als ik de Drenthe fiets vul ik mij kind aan huis. Het is de provincie, de gastvrijheid, de bevolking Als ik de Drenthe fiets, dan voel ik mij zo dus. Hand aan het stuur, stevig in het zadel Blik op oneindig, vastberaden fiets wij lekker Drenthe rond, langs mooie plekjes Krisistien, hier zal de stress zal verdwijnen. Drenthe is fiets. Het is gezond. Yeah. Hier zal de stress vanzelf verdwien Drenthe is fietsen En fietsen is gezond gaan aan het stuur Stevig in het zadel Blik op oneindig vastberaden Fietst wij lekker Drenthe rond Langs mooie plekjes, Vries is tien Hier zal de stress vanzelf verdwijnen. Ja, wat een mooie plaat, Albert-Jan, Als ik of de rente fiets. Zie je. Ja, oh, wacht. Ja, nee, dat ja. gaat even niet goed. Ja, nee joh. Wat, maar dit is René Karst, hè, volgens mij. Ja, dit is een plaat uit 2013. Ja, dat, dat, dat wou ik zeggen. Want uh, René Kars joh, als je die tegenwoordig ziet. Uh, ja, Modieuze bril. Ziet, uh, ja, modieuze bril en een hele andere muziek uh, maakt hij uh, dan. Dus. Ja.